Even kunnen met het NOS-journaal. In Tajikistan, in Centraal-Azië, zijn vier fietstoeristen omgekomen. Onder hen is een Nederlandse man, zegt het Tajikse ministerie van Binnenlandse Zaken. Een andere Nederlander zou gewond zijn. De toeristen waren volgens de autoriteiten met z'n zeven aan het fietsen... toen de groep werd aangereden door een auto. Bijna een week na de felle bosbranden in Griekenland... worden nog 25 mensen vermist... Het dodental is opgelopen tot 91. De meeste slachtoffers kwamen om in de vlammen. Een kleiner aantal sprong in zee om aan het vuur te ontkomen en verdronk. Er wordt in zee nog gezocht naar slachtoffers. In een kerk in de zwaar getroffen kustplaats Mati was vandaag een herdenking. De baas van de New York Times is langs geweest bij president Trump. De ontmoeting is opmerkelijk omdat Trump regelmatig tekeer gaat tegen de New York Times. Hij beticht de krant van vooringenomenheid... De twee spraken over het fenomeen nepnieuws en de aanvallen van Trump op de pers. Van de krantenbaas hoeft Trump de aanvallen op de New York Times niet af te zwakken als hij het oneens is met de krant. Maar hij drong er wel op aan bij de president om zijn bredere aanvallen op de journalistiek te herzien. Die zijn volgens de journalist gevaarlijk en berokkende de VS-schade toe. Trump noemde de ontmoeting goed en interessant. En in Parijs zijn de winnaars van de Tour de France gehuldigd. Geraint Thomas is de grote winnaar. Tom Dumoulin verzekerde zich vandaag definitief van zijn tweede plaats. En het is voor het eerst in bijna dertig jaar dat er weer een Nederlander in de top drie staat. De derde plek is voor Chris Froome. De laatste etappe, die ging van Huye naar Champs-Élysées, werd gewonnen door de Noor-Alexander Christophe. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en in het westen is kans op wat regen. Vannacht overal opklaringen. Het koelt af tot een graad of 18. Morgen vrij zonnig en 25 tot 31 graden. Ook dan in het westen kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terug bij Pixel Radio Show 1291 hier op ZIWM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uur nieuwheidsmuziek. Twee nieuwe. Het eerste komt er van uh, uit Spanje. Ja, van Viguela. Een Spaanse groep. Um, en dat heet Al Timpo Real. A New take of on... Spanish Tradition. Nou, dat is net begonnen met Portugees en nu met uh, Spaans. Hartstikke leuk. Daarna komt uh, Mythos. Dat is ook een groep mensen. En die hebben een. een uh, gaan al jaren mee. En die hebben een nieuw album en die heet Ethos. Eros bedoel ik. Eros. En verder natuurlijk een heleboel andere muziek te vinden op Pixelradio.info. Maar eens eens even onze Spaanse vrienden. En laten we eens even luisteren wat die voor een feestje van maken. Llevan dos de medias. Las costureras de hoy día. Llevan dos paredes medias. Para que los mozos digan que gorda tiene las piernas. Arrímate, pichona a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mi pichona te ha de arrimar. En esta calle vivía, en esta calle vivía mi novia la calabacera, la que me dio calabaza antes que yo la pretendiera. Me dice la calabaza, me lajo a mí con vinagre, lo beso y los cariños que te la date no vivir sin ti, vivir sin ti y no puedo más a mi picho te darí por esta calle me voy por esta calle me voy o la otra doy la vuelta dat quiera hier mi novia, vriendin wilt la dat abierta. No te de deur openlaat. Nee, me vienen ganas de ik yo a ti la puerta, ni niet la ventana. Tú me cantaste Ik copla, yo te Ik ben niet te vinden, ik ben te vinden, ik ben te vinden, ik ben te te vinden, Tu madre a mí no me quiere. Tu madre a mí no me quiere, dice que yo soy un gandú. El que trabaja se enferma y yo quiero tener salud. Y yo quiero tener salud, déjala y que trabaje ya. Que yo no puedo vivir sin, ti, vivir sin ti y no puedo más a mi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 You must die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 Dat is de buren. Rij